Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Minister De Jonge komt met nieuwe plannen voor huurwoningen. Die zijn nu bijna niet meer te betalen. Vooral mensen met een middeninkomen hebben daardoor pech. En dus komt er een nieuw systeem. We gaan, net als in de sociale sector, ook voor de middenhuursector... met een puntenstelsel werken, waarbij op basis van het aantal punten... wordt bepaald wat een eerlijke huurprijs is... Dat gaan we ook dwingend maken. En in de optelsom betekent dat voor 300.000 woningen de komende periode... dat die woningen in prijs worden verlaagd met gemiddeld 190 euro per maand. Met zo'n puntensysteem wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel vierkante meter een woning is. En dan wordt de huurprijs betaald, bepaald en betaal je dus niet te veel huur. Deze regeling gaat vanaf volgend jaar in voor nieuwe huurcontracten. En als verhuurders dan toch te veel vragen voor het huis, dan krijgen ze een boete. Een webwinkel uit Arnhem moet een boete van 100.000 euro betalen voor het joemelen met reviews. Ze gebruikte positieve neprecensies en verborgen de echte, negatieve berichten. De website is inmiddels uit de lucht. Een verpleegkundige heeft van de gemeente Amersfoort een oorkonde van dapperheid gekregen... omdat ze vorige week het leven van een jong kind redden. Het jongetje verslikte zich op straat in een stukje banaan. Hield op met ademen. De verpleegkundige reanimeerde hem. Hij moest wel naar het ziekenhuis, maar inmiddels gaat het weer goed. En Fijk uit Breda kon haar geluk vandaag niet op. Haar felblauwe accordeon. Zo'n mini-trekpiano met het karakteristieke geluid. werd gestolen uit de gang van haar flat. Waar een vriendin hem op het bankje had gezet. We waren er allebei kapot van. Echt een diepe huidend bijna naar boven toe. Maar toen dook het instrument op in een marktplaatsadvertentie. De politie haalde haar geliefde accordeon toen op en bracht hem terug naar Vijken. Die was dolblij, maar zat ook wat te bewijzen. Hij zei ja, maar dan nou ga je daar zitten en willen we wel eens horen of jij kan spelen. En dan nog het weer. Het wordt een koude nacht en avond. Min 6 graden vorst vannacht. Morgen zonnewolken in het noordwesten kans op sneeuw. En een temperatuur net iets boven het vriespunt. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Naarden en knobben nog 5 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht... Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu, zie het. Scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe, la mia tipa chiama, pensa che ci siano altre. Con me nella stessa stanza, sono in già sto fumando ganja, ganja, vago su marte. Fermano pale passa dall'Argentina all'Italia, c'ho la patipa che chiama, secano la. Tussen een una tuna matata ma senza alcuna patata, tamo ganando un milione. Oh, And my mind you pop like bubble bum.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 Yes. Yeah.